6 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. We blijven u informeren over de storing bij het internetbankieren van ING. Daarover ook het NOS-journaal Mark Visser. Ja, dat is de verkeerspingel, maar het nieuws dus. IEG kampt met een grote storing dus bij het internetbankieren. Klanten die inloggen via de computer of in mobiel... krijgen een verkeerd saldo te zien. Volgens een woordvoerder van de bank komt de storing... doordat gisteravond betalingsgegevens niet zijn verwerkt... in de systemen van de bank. Het saldo is wel juist... Uh, maar erbij en afschrijvingen uh, op dit moment niet. En um, daar wordt hard aan gewerkt om, om, ja, om alle juiste gegevens weer in onze systemen te krijgen. Uh, en dat heeft even zijn tijd nodig. En ja, dit is natuurlijk bijzonder vervelend voor onze klanten. En uh, we bieden ook uh, dan onze excuses aan voor, uh, voor het ongemak. En de bank zegt te kunnen garanderen dat er geen sprake is van hackers... Op Twitter melden mensen dat ze door de storing ook niet kunnen pinnen. De bank kon nog niet zeggen hoeveel mensen zijn getroffen door de storing. De Consumentenbond roept ING op beter te communiceren over de storing die op dit moment aan de hand is. Volgens de bond leidt de storing tot grote onrust bij klanten. En zometeen dus meer hierover in het Radio 1 Journaal.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 Spaanse prinses Cristina is nu ook verdachte in de corruptiezaak... waarin haar man, Inyaki Urdagarin, terecht staat. De rechter die onderzoek doet naar de zaak... heeft haar opgeroepen te komen getuigen. De naam van de prinses wordt in deze zaak al weken genoemd. Vertelt correspondent Jessica van Spengen. Ze zou in ieder geval hebben geweten van de corruptie van haar man... waar hij van beschuldigd wordt. Er loopt al geruime tijd een zaak tegen hem. Um, Inyaki Oudangarin, die, die werkte voor een stichting... die zou um, jarenlang miljoenen hebben weggesluist van deze stichting. Een stichting die sportevenementen steunt en organiseert. Ja, en hij zou dus met publiek geld gesjoemeld hebben... Wetenschappers maken zich zorgen over een uitbraak van een nieuwe vogelgriefvariant in China. Er zijn drie mensen overleden die waren geïnfecteerd met het relatief nieuwe A7N9-virus. Tot nu toe werd gedacht dat deze variant niet van dier op mens kon worden overgedragen, maar dat blijkt wel het geval. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich daarna zorgen... omdat ziek pluimvee geen symptomen heeft. Pluimvee dat besmet was met de vorige vogelgriepvariant, H5N1... stierf vrij snel, zodat snel maatregelen konden worden genomen. De autoverkopen in Nederland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar... fors teruggelopen. Er werden ruim 115.000 nieuwe auto's verkocht. Dat is een daling van ruim 30 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In maart versnelde de achteruitgang nog iets, zegt economieverslaggever Louis Dekker. De grootste klap valt bij Lexus. Lexus is het luxe merk van Toyota. Zijn dure auto's schrik niet, min 76 procent. Een Chevrolet heeft de eervolle taak om de tweede plek te pakken. Min 68 procent, Alfa min 65 procent, Opel min 53 procent en ik kan nog heel lang doorgaan. De brancheorganisaties Bovach en Rai hadden de verwachtingen voor het lopende jaar al naar beneden bijgesteld. Ze denken dat er in totaal zo'n 410.000 auto's worden verkocht. Drie basisscholen die hebben meegedaan aan de debatwedstrijd De Derde Kamer mogen op 30 april de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de nieuwe kerk in Amsterdam bijwonen. Voorzitter Fred de Graaf was van de Eerste Kamer heeft de scholen uit Jouwen, heel en Sliedrecht uitgenodigd. Iedere school mag tien kinderen uit groep 8 afvaardigen. De Derde Kamer is een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer... om leerlingen van basisscholen vertrouwd te maken met de werking van de democratie. Het weer nog. Het blijft droog. Wel waait er een stevige noordoostenwind. Maar die wind die neemt morgen iets af. Verder zowel morgen als vrijdag behoorlijk veel bewolking. Maar de kans op neerslag is klein. en Het wordt een uh, graad of zes. Dan de verkeersinformatie John Sohoka bij de ANWB. Met 65 kilometer file is het een minder drukke avondspits. Dat geldt echter niet voor het verkeer in de regio Rotterdam en Arnhem. Regio Rotterdam is namelijk veel vertraging op de A15-Europoort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rosenburg en Knop het Vaanplein 15 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Bij Knop het Vaanplein is de rechterreis ook dicht. En wat drukken dan normaal op de A50 Arnhem naar Oost... 10 kilometer tussen Renken en Kropend-Volburg. op de A325, de rondweg Arnhem richting Kropend-Velpenbroek. Daar staat tussen Elden en Westervoort 5 kilometer. Bij Westervoort is een Veldeswagen uh, stilgevallen... en die blokkeert daar de rechterrijstrook. rijstrook. Geachte heer Nijnatten van IT-bedrijf PVN. Graag zouden wij even bij u solliciteren. Wij zijn Centraal Beheer Achmea Zakelijk.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 Radio in Journal. Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes. Op dit moment is er bij ING overleg over de situatie met het internetbankieren. Dat vertelde woordvoerder Reuske een uurtje geleden tegen ons. We hopen hem straks weer te horen met nadere informatie. We vragen ook om klanten: even geduld, uh, zodat we alle gegevens weer juist in onze systemen hebben. En dat er weer een volledig klantbeeld is uh, waar, waar klanten zich in herkennen. Ja, Geduld is niet helemaal aan onze verslaggevers uh, besteed. Uh, Martijn van der Zande is afgereisd naar ING, naar het uh, hoofdkantoor. Uh, Martijn, daar ben je volgens mij op dit moment? Ja, dat klopt. En wat ben je daar te weten gekomen over die storing? Nou ja, ze hebben dus inderdaad sinds gisteravond een storing. Gisteravond 11 uur. En die zit in het uh, betalingsverkeer. En dat betekent dat betalingen niet goed zijn uitgevoerd of bijvoorbeeld dubbel zijn uitgevoerd. Nou ja, en dat heeft weer tot gevolg dat mensen een verkeerd saldo kunnen zien als ze op hun rekening kijken. Ja, en dat betekent zelfs dat bijvoorbeeld mensen in de min staan, terwijl ze eigenlijk niet eens in de min zouden kunnen staan op die rekening. En dat mensen bijvoorbeeld ook niet kunnen pinnen. En eh, nou ja, ze weten inmiddels dus wel precies waar de storing zit. Dus die proberen ze nu zo snel mogelijk op te lossen. Maar ja, je zult begrijpen, sinds gisteravond 11 uur moeten ze alle betalingen nou ja, één voor één proberen, proberen uit te gaan voeren. En dat moet op de juiste volgorde, anders kan wat natuurlijk ook weer misgaan. Dus dat, dat kost wel wat tijd. Ja, de, je zegt, uh, betalingen zijn dubbel uitgevoerd. Die woordvoerder van de ING zei toch een uur geleden... het saldo klopt op zich wel wat je aantreft. Maar dat is dus niet helemaal waar. Nee, het valt ook op, dus inderdaad niet altijd, want uh, mensen staan bijvoorbeeld ook in de min die niet eens in de min kunnen staan. Dus dat geeft, heeft hij net ook al toegegeven dat dat inderdaad een probleem kan zijn. Ja, ze vragen tijd, van, uh, dat, we, dat, dat we dat op kunnen lossen. Ja, en, en, en dat, Martijn, dat mensen in de min staan, dat heeft dan te maken met uh, wat normaal hè, heb je een, een, een, een limiet. Uh, ja. Die limiet die viel weg in de computer, waardoor bepaalde afschrijvingen toch werden gedaan die anders niet waren gedaan omdat je in de min stond. Ja, precies. Die inderdaad eigenlijk normaal niet zouden mogen, maar die zijn nu dus toch gebeurd. Uh, hè, er is toestemming voor gegeven en daardoor ben je, ben je in de min gekomen. Of daardoor is er bijvoorbeeld dubbel iets afgeboekt waardoor je in de min bent gekomen. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die gebeurd kunnen zijn. En wat ik al zeg, ze weten wel, dus precies, zeggen ze in ieder geval waar, uh, waar het probleem zit. Dus dat zijn ze nu aan het oplossen. Maar hoe lang dat nog gaat duren, ja, dat durven ze zelf ook niet te zeggen. Ik vroeg hen daarvan: is dat een uur? Is dat een paar uur? Ja, zeggen, ja dat durven we gewoon niet te zeggen. We zijn ermee bezig en we proberen zo snel mogelijk. Maar ja, het is nog even geduurd. En ja, want jij sprak een kwartiertje geleden nog iemand uh, van de bank. Hebben ze een idee wat de omvang is hiervan? Want ik begrijp dat niet iedereen er last van heeft. Nee, dat heb ik inderdaad. Het is mij ook niet helemaal duidelijk. Dat proberen ze nu zoveel mogelijk natuurlijk te achterhalen. Uh, ik heb begrepen dat er uh, extra mensen en dergelijke wel aan het werk zijn. Maar hoe groot het precies is, hoeveel klanten er getroffen zijn, dat is, dat is nog onduidelijk. Oké, okay, we blijven vragen stellen. Martijn van der Zander hoorde u vanuit uh, Amsterdam. Voormalig CDA-Kamerlid Mirjam Sterk wordt de ambassadeur jeugdwerkloosheid. Aan haar de schone taak om meer jongeren aan het werk te krijgen... Het kabinet heeft daar eerder al 50 miljoen euro voor uitgetrokken. Nou ja, er is inderdaad geld om enerzijds jongeren langer op school te laten... en te zorgen dat als ze een opleiding hadden gekozen... die weinig perspectief geeft op die arbeidsmarkt... om zich nog om te kunnen laten scholen. En er is geld, en daar zal ik me natuurlijk ook mee gaan bemoeien... in de regio's om te zorgen dat daar ook goede projecten komen... zodat daar gewoon meer stageplaatsen komen, meer leerwerkbanen... en meer echte banen, ook voor jongeren uiteindelijk arbeidseconoom Joop Schippers. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, vindt u het nuttig dat er een ambassadeur jeugdwerkloosheid komt? Ja, dat is buitengewoon nuttig. Er zijn ontzettend veel jongeren werkloos en nou ja, dat dat weer eens aandacht krijgt uh, en dat er iemand gaat proberen om zoveel mogelijk van die mensen toch aan werk te helpen of aan een stageplaats, dat is heel belangrijk. En dat heeft in het verleden Hans de Boer ook uh, gedaan, geprobeerd hè, van 2003 ja. tot 2007. Heeft dat toen geholpen, die taskforce jeugdwerkloosheid? Ja, het, dat uh... heeft absoluut geholpen. Uh, hij heeft een heleboel werkgevers enthousiast weten te krijgen, ook inderdaad door uh, een beetje een flauw naamgrapje de boer op te gaan. Het land in te trekken uh, en inderdaad uh, werkgevers persoonlijk te benaderen van uh, doe er wat aan. Want het is niet alleen in het belang van de jongeren, maar het is ook in het belang van je eigen toekomst. De toekomst van je eigen bedrijf, dat je op termijn ook uh, weer goede krachten kunt, uh, kunt vinden. En dat was, dat was een hele nuttige actie en dat had ook eigenlijk toen niet moeten stoppen. Dat was ook wel in een tijd hè, dat het natuurlijk economisch goed ging. Misschien dat ze daarom ook een beetje nou ja, wat rustiger aan gingen doen, want jongeren vonden een baan. Nu is het economisch natuurlijk anders. Ziet u wel sectoren waarvan u zegt, daar, daar zitten toch kansen voor jongeren? sectoren waar nog steeds tekorten zijn. Uh, mevrouw Sterk noemde ook al de techniek. Uh, ik denk dat dat inderdaad een sector is waarvan het heel goed is te proberen om uh, daar uh, weer mensen naartoe te loodsen. Uh, ook eventueel met aanvulling op de opleiding die ze nu doen. Uh, meisjes in de techniek is ook nog een, uh, een belangrijk uh, onontgonnen terrein. Dus er zijn nog maar heel weinig meisjes die uh, die richting kiezen. En als ze al een opleiding in die richting kiezen, gaan ze toch vaak niet in de techniek aan het werk. Uh, dus dat vergt zeker een uh, forse, forse inspanning. En daar liggen ook mogelijkheden, maar overal geldt wel dat het totaal aantal banen wat er is, te weinig is om al die jongeren die nu werkloos zijn uh, aan de slag te krijgen. Ja, en dan zie je vaak in, in landen zoals Spanje bijvoorbeeld dat jongeren uh, voorlopig weer een opleiding gaan volgen. Is dat dan een goed advies? Dat is op zich een verstandig advies. Maar sommige jongeren zitten ook gewoon aan hun maximale capaciteit. Ik bedoel, die zitten op het niveau mbo en nou, daar zijn ze goed in. Maar ja, op het hbo gaan ze dan toch niet slagen. Bovendien, dat betekent toch in de meeste gevallen slechts uitstel. Ze studeren een jaar of twee jaar langer en komen dan toch op de arbeidsmarkt. Daardoor hebben we ook gezien dat afgelopen zomer de werkloosheid onder jongeren plotseling zo is. Opgelopen is. Want een paar jaar eerder was dat advies ook al gegeven door de toenmalige bewindspersonen. Ga nog wat extra studeren. Dat hebben jongeren trouw gedaan. En toen kwamen ze op de arbeidsmarkt en was er en al nog werk. Toen nog geen, werk, er nog voor, geen werk. Nee. Goed, Joop Schippers, dank voor uw reactie op het instellen dus van die ambassadeur jeugd, Jeugdwerkloosheid. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar verslaggever Jeroen de Jager. Die is vanmiddag in Amsterdam bij de sint jozefkerk waar uh, asielzoekers zijn sinds december. Uitgeprocedeerde asielzoekers. Die moeten nu binnen twee dagen weg. Jeroen, jij vertelde vorige uur uh, dat ze nu niet zozeer daarmee bezig waren... als wel dat er een melding kwam dat een van de asielzoekers... die daar was geweest, dat hij TBC heeft. Um, ja. ja. Weet ja. je inmiddels of dat consequenties heeft? Nou, uh, wat er in ieder geval gaat gebeuren is... dat zijn uh, de mensen met wie hij rechtstreeks in contact is geweest... met wie hij bijvoorbeeld geslapen heeft... Uh, die zullen allemaal getest gaan worden. Moet ik even Elsbet vragen, want die is hier medisch coördinator. Elsbet, heel even interromperen hier. Uh, jij bent aan het inventariseren hoeveel mensen er getest gaan worden. Ja, klopt. klopt. Hoe zijn er dat, denk je? Nou, we zijn nog bezig met de inventarisatie. Um, en op dit moment heb ik er uh, nou acht. En uh, we zijn dus nog bezig om te kijken... of. Die en hoeveel kunnen er te worden? Op dit moment zou ik zeggen 15? Ziet er niet heel ernstig uit. Nee, op dit moment gaat het ook om de mensen die uh, echt intensief contact met hem hebben gehad, dus bij hem op de kamer hebben geslapen. Dus dat loopt waarschijnlijk wel los. Wat je hier wel merkt, uh, Lucella, is dat de mensen zijn hier nu vier maanden, uh, zitten ze op elkaar slippen en uh, ja, de spanning loopt wel af en toe op. Net bijvoorbeeld een uh, klein opstootje waar ik bij stond. Je hoort het een beetje op de achtergrond. Ineens met elkaar op de vuist, discussiëren, schreeuwen... en eigenlijk weten we dan niet wat de aanleiding is. Maar het gebeurt, want ja, je zal maar vier maanden hier... toch om een relatief kleine ruimte allemaal met elkaar zitten. Uh, en dan is het fijn als er bijvoorbeeld twee meiden zijn. Kom er even bij meiden, Suzanne en, uh, en Marinka. Suzanne heeft een Malinese vriend en uh, spreekt heel goed Frans... en dacht op een gegeven moment, ik ga hier naar die kerk... Want ik kan hier iets betekenen. Wat was de motivatie? Nou, mijn motivatie was eigenlijk om te zien dat het gewoon zulke goede mensen zijn. Uh, en dat iedereen hetzelfde is. En dat ik dacht, waarom mogen wij wel leuke dingen doen, ontspannen, gezelligheid hebben. En zitten zij hier in een kerk en kunnen ze weinig. En maken ze er het beste van. Maar dat was mijn motivatie om erbij betrokken te raken. Nou moeten ze hier weg, aanstaande vrijdag. Er was een uh, gemeenteraadsvergadering. Zijn jullie bij geweest ook? Hebben jullie meegeluisterd? Uh, ja, is daar nou een oplossing uitgekomen, Marinka? Nou, niet daadwerkelijk echt een oplossing. Meer dat ze verder na gaan denken. Maar ze willen de groep nu gaan in individualiseren. Zodat eigenlijk naar mijn idee meer het probleem een beetje weg wordt gewerkt. Want ze, ze veranderen er niks aan. Ze zeggen dat het Moet probleem denk ik even uitleggen dat de individualiseren wat dat betekent. Want deze groep die wil bij elkaar blijven als collectief, hè? Uh, ja. die willen niet opgesplitst gaan worden, maar de gemeente die wil dat heel graag. Om op die manier ook de mensen die uh, wel terug kunnen naar hun eigen land ertussen uit te halen. Volgens mij. Uh, ja. Ja, het gevaar daarbij is alleen dat ze, de kracht van deze groep is dat omdat ze zo'n hechte groep zijn, uh, dat ze daardoor ook de aandacht krijgen. En uh, op het moment dat je gaat individu individualiseren, dan vervalt deze groep uiteen en hou je niet de kracht van een groep. En dat is waarom er nu politieke aandacht is, omdat ze een groep zijn. En dat is het gevaar van ja, het apart gaan opsplitsen. Dus deze groep die gaat niet uit elkaar? Ik verwacht van niet, maar ja, en tuurlijk, er zullen, er zullen, ik snap dat de politiek het e zegt, maar het is niet de oplossing. Er moet iets veel grondiger aangepakt worden, dit, moet, dit is veel fundamenteler. dit is niet de oplossing. Nee, dus dat wordt, Lucella vrijdag nog heel spannend, hoe dat verder gaat. Uh, die mensen zullen hier weg moeten, dat is afgesproken, dat gaat ook gebeuren. Maar waar ze dan terechtkomen en bij wie en of ze opgesplitst gaat worden, we gaan het vrijdag allemaal zien. Jeroen de Jager was dat vanuit uh, Amsterdam. Dan gaan we naar de ANWB. Verkeersinformatie, nee. Straks even lekker muziekje draaien. Happy Hour, House Martins. What a good place to be Don't believe it To so speak a different language And it's never something I'll come be Don't believe it Oh no Cause it's never something I'll come no. will It's another Night up with a boss Following footsteps overgrown by muscle and exhaust me Good women born go trees And if you catch a mark right, they will land upon the knees Where they open all the wallets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 blessed to be don't believe I Nu wel verkeersinformatie. John, zo ja, de fiets neemt al sterk af. 58 kilometer nog. Geldt echt nog niet voor het verkeer op de A15-Europoort richting Rotterdam. Daar staat dus Rozenburg en Knoopendvaanplein 15 kilometer. Bij Knoopendvaanplein is een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. En de rechterrijstrook ook is daar afgesloten. En op de A27 Breda richting Utrecht daar is een auto stilgevallen bij Oosterhout-Zuid. Er zat inmiddels een 5 kilometer file en daar is de linkerrijstrook ook dicht. Dan gaan we terug naar die storing van het betalingsverkeer via internet bij ING. Harold Reuske is woordvoerder van ING. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we spraken elkaar een uur geleden al. Um, ja, ik zou bijna vragen, is het probleem inmiddels opgelost? Nou, uh, waar we nu natuurlijk uh, nog druk mee bezig zijn... is dat uh, de betalingsvertraging uh, die we hebben opgelopen... dat we die aan het inlopen zijn. Uh, maar dat betekent nog steeds dat uh, klanten helaas uh, nog niet de volledige af- en bijschrijvingen en wellicht in sommige gevallen het juiste saldo zien... in hun internetbankieromgeving, uh, mijn ING of op hun mobiel bankieren-app. En dat vinden wij natuurlijk gewoon bijzonder vervelend... dat klanten hier hinder van ondervinden. Ja terwijl, u uh, vorige oprechte, uur... excuus daarvoor. ja, terwijl u vorige uur volgens mij zei dat het saldo op zich wel klopt. Het saldo staat bij ons goed in de systemen. Het kan incident voorkomen dat, uh, dat een klant een ander beeld krijgt. Maar ja, wacht even. Een... <laughs> wat bedoelt ja, u daar dan mee? Nou, dat wij zien dat het SALDO juist is in onze systemen, want daar zijn we nu heel druk mee bezig, maar dat we alle betalingen die we nu aan het verwerken zijn, die vertraging hebben opgelopen op hebben gelopen door het incident van afgelopen uh, woensdag, af, sorry gisteravond, um, dan kan het zijn dat de bij- en afschrijving nog niet juist zijn en in sommige gevallen uh, het SALDO in mijn IEG, dus de internetbankieromgeving, nog niet correct is. En uh, dat wordt de komende uren rechtgetrokken... omdat de betalingen die de vertraging hebben opgelopen... Uh, die worden op dit moment verwerkt. Dus u zegt het kan zo zijn dat je inderdaad toch een verkeerd saldo ziet? Want mensen maken melding van bedragen die twee keer zijn afgeschreven. Dat kan, u zegt, maar bij de bank weten we wel hoe het zit en het komt goed. Ja, en uh, de, betalen, de mensen die aangeven dat ze een dubbele uh, boeking zien, dat wordt door ons gecorrigeerd. Dat heeft helaas wat tijd nodig, omdat we die ja, achterstand in uh, het verwerken van die betalingsopdrachten uh, op dit moment aan het wegwerken zijn. Ja, u heeft het over een incident gisteravond. Kunt u daar iets meer over zeggen, wat de oorzaak is? Ja, zeker kan ik dat. Uh, wat er gisteravond heeft uh, plaatsgevonden is dat... Een, Bestand met betaalgegevens niet juist in onze systemen zijn ingeladen. Dat veroorzaakt deze problemen. Dat bestand moest opnieuw ingeladen worden. Alvorens we met de betaalopdrachtverwerking van vandaag konden gaan starten. En dat heeft helaas tijd nodig. En dat is gewoon bijzonder vervelend voor onze klanten en excuus daarvoor. Is dat wel eens eerder gebeurd dat dat bestand verkeerd is ingeladen? Kijk, het, het kan wel eens voorkomen dat iets uh, uh, niet goed gaat uh, en waar dan klanten geen hinder van ondervinden omdat we daar uh, uh, tijdig bij zijn of dat uh, uh, de oplossing uh, vrij snel uh, uh, te vinden is. Uh, maar dat is in dit geval niet, uh, uh, niet zo. Um... Nee, Oké, okay. en u zegt het gaat nog even duren voordat we dat uh, hebben rechtgezet. Weet u ook hoe lang dat is? Ja, het, het is ons alles aangelegen om het zo snel mogelijk opgelost uh, te krijgen. En dat we alle betalingen uh, correct en adequaat verwerkt hebben. Uh, maar een exact tijdstip waarop dat gebeurd is, kan ik u op dit moment niet geven. Want ik, ik zag bij mezelf dat er niks mis was gegaan. Uh, dus het geldt kennelijk niet voor, voor alle rekeninghouders. Uh, heeft u er zicht op voor hoeveel mensen dit wel geldt? Nou, dat betekent dus dat, uh, uh, dat het zichtbaar wordt dat we betalingen aan het verwerken zijn, dat we die vertragingen aan het inlopen zijn. Uh, maar het is op dit moment moeilijk in te schatten uh, hoeveel klanten er op dit moment nog last van hebben. Maar was het uiteindelijk iedereen die er last van had? Uh, klanten die gisteravond uh, en vandaag betalingen hebben aangeboden aan ING, hebben daar last van gehad. Ja. Uh, dan, dan het pinnen. Uh, er zijn mensen die klagen dat ze niet kunnen pinnen omdat ze opeens rood staan. Dat zou dus kunnen als je te maken hebt met bijvoorbeeld... de dubbele afboeking van je hypotheek per ongeluk. Uh, wat betreft die dubbele afboeking van de hypotheek, dat durf ik er niet te zeggen. Wat, het wat er is gebeurd, is dat uh, wat wij normaal gesproken doen bij incasso of afboeken, dan controleren wij of klanten genoeg saldo op hun rekening hebben staan. Uh, die controle is gebeurd op een niet actueel saldo. Uh, en uh, dat heeft ertoe geleid dat er inderdaad klanten zijn die op dit moment rood staan, terwijl ze dat uh, niet mogen van ING of dat ook niet willen of kunnen. We hadden eerder de Consumentenbond ook in de uitzending. Die, die klaagde over gebrekkige communicatie. Ook op Twitter roepen mensen om meer duidelijkheid. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen: dat, uh, dat klanten vragen hebben, dat een Consumentenbond daar vragen over stelt. Uh, uh, dat kunnen wij ons zeker voorstellen, ja. Nou, en vindt u dat dat de volgende keer beter moet? Of zegt u ja, het kost nu helemaal tijd om het uit te zoeken? Uh, er is altijd ruimte voor verbeteringen, daarom uh, evalueren we dit soort incidenten uh, ook altijd, ook de communicatie. En daar waar noodzakelijk en waar verbetering ook mogelijk is, zullen we die ook zeker doorvoeren. Nou, vindt u wel dat het beter gaat dan de vorige keer, toen er ook uh, ja, kritiek was op de communicatie bij een grote storing? Nou, ik, wat ik vind is dat uh, de prioriteit nu ligt bij uh, het oplossen van het probleem... en dat die betalingen goed in het systeem uh, komen te staan. Uh, en ik vind dit juist ook een onderwerp voor de evaluatie... om te kijken van ja, wat doen we goed en wat doen we niet goed... en wat is voor verbetering vatbaar. En hoe verhoudt zich dit ten opzichte van uh, incidenten uit het verleden? Oké, okay, meneer Reuske, dank u wel. Woordvoerder van IAG. Ja, ja. Goedenavond. Het Koninklijk Theater Carré viert vanavond alsnog het jubileum 125-jarig bestaan... De openingsvoorstelling uh, werd aangekondigd als een grote parade-gala in de hogere rijkunst, paardendressuur en gymnastiek. Nou, vandaag staat op het affiche een buitengewone galavoorstelling. Madeleine van der Zwaan is directeur van Carré. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we weten natuurlijk dat dat feest eigenlijk in december zou plaatsvinden toen overleed acteur Jeroen Willems tijdens de repetities. Uh, is, is er tijdens het feestprogramma vanavond nog aandacht voor hem? Uh, uiteraard. We, inderdaad, 3 december stonden we exact 125 jaar. Uh, maar kon, hebben toen met z'n allen gezegd... vanavond kunnen we geen feest vieren. Maar we hebben toen eigenlijk ook vrijwel unaniem besloten... we willen het wel alsnog een, een keer vieren op een later moment. En dat is vandaag. En we zullen zeker op gepaste wijze... toch uh, ook even stilstaan met 3 december. En, en wat wordt het verder voor het programma? Wat kunt u daarover vertellen? <laughs> ja, het is me nog steeds gelukt om dat redelijk geheim te houden... En dat hebben we bewust. Het is een beetje een stap in de achtbaan van Carré. Laat je verrassen. Ik kan je wel vertellen, het zijn allemaal topartiesten... stuk voor stuk eh, Carré-mensen. Eh, um, en die, um, ja, mensen die je raken. Mensen die iets met je doen. Ja, mensen om lief te hebben. Elisabeth Lis, Paul van Vliet, werden genoemd hè, voor 3 december. Uh, René Vroger, die vond ik nou niet gelijk Carré. Of, of misschien wel? Ja, nou, de, de namen die je noemt zijn zeker allemaal Carré-artiesten. Um, en nogmaals, ik bevestig nog ontken, ik kan je wel zeggen dat we met vrijwel dezelfde uh, teamartiesten staan als op 3 december. Ja, Dan ga je we, de rest zelf een beetje gaan inkleuren. Oké, okay. en, ja. en wie, wie is er bij vanavond? Wie uh, gewoon de gelukkigen die een kaartje kon krijgen plus wat genodigden? Nou ja, allereerst uh, zijn we zeer verblij dat de rare majestuut koningin weer aanwezig is. Uh, en verder hebben alle mensen die 3 december aanwezig waren, zijn eigenlijk 99% er ook weer en verder hebben mensen van de wachtlijst bij kunnen maken. Wij hebben heel bewust toen en nu dus ook weer gekozen uh, om een hele kleine groep genodigd uh, uh, vast te stellen. Maar vooral te zeggen, Carré is van en voor iedereen, dus iedereen moet een kaartje kunnen kopen. Dus wij hebben ook, gewoon, ja, en wat dat betreft, het, het van en voor uit heel Nederland uh, aan het publiek vanavond in de zaal. God, Madeleine van der Zwaan, uh, directeur van Carré. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Goedenavond, dag. En dan uh, gaan we eens even horen wat Joost Eertmans vanavond heeft in Avondspit. Joost, goedenavond. Uh, Luciana, goedenavond. We hebben de Kuip in de aanbieding voor jou vanavond. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft, daar ben je gek op. Nee, ik, we praten erover veel in het nieuws. Het Feyenoordstadion, moet hier nou worden gerenoveerd? Of gesloopt en nieuw gebouwd? Of alleen maar daarnaast nieuw gebouwd? Veel plannen daarvoor. Vandaag was een presentatie. En ja, het is natuurlijk wel even een fenomeen waar we het over hebben. De Kuip. Vele horror en thrillers hebben zich daar afgespeeld aan wedstrijden. Ook van Nederland Nederlands Elftal trouwens. Er liggen dus vier plannen. Waaronder dat nieuwbouwplan. Vandaag door Feyenoord gepresenteerd aan de gemeente. Wel met een prijskaartje, Luzella. De gemeente Rotterdam. Rotterdam mag even inspringen voor 165 miljoen. Daar moeten ze garant voor staan. Uh, ik zeg niet doen. Heel simpel. Voetbalclubs die bouwen stadions. Gemeentes niet. Die bouwen huizen. Uh, hou je bij je leefschoenmaker, zeg ik. Dus mijn stelling is... gemeente moet niet garant staan voor de bouw van een voetbalstadion... Ik heb een mooie, mooie, show met Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam. Kijk hoe die erin zitten en Ron Smit van de Supportersvereniging Feyenoord. Bel WNL op 0811 21 0811 21 en tweet mee met hekje eens of hekje oneens. Gemeentes moeten dus niet garant gaan staan, vind ik, voor de bouw van een voetbalstadion. Ik zie uw reactie, reactie heel graag tegemoet. Tot straks, tot avondspits.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 IEG kampt met een grote storing bij het internetbankieren. Klanten die inloggen via de computer of hun mobiel krijgen een verkeerd saldo te zien. Bij sommigen is ineens een negatief saldo te zien. Anderen hebben er juist duizenden euro's bij. In het Radio 1-journaal zei een woordvoerder zojuist dat de saldo's wel juist in de systemen van de bank staan. De beheerder van het pinsysteem, Currens, laat weten dat er geen storing is in het betalingsverkeer. Wij zien niets geks, zegt een woordvoerder. De autoverkopen in Nederland zijn in het eerste kwartaal gedaald met ruim 30% vergeleken met vorig jaar. In maart ging de achteruitgang nog iets harder. Vooral grotere, dure auto's werden nauwelijks verkocht. Maar ook de verkopen van bijvoorbeeld Opel daalden met 53%. De verdachte van koperdiefstal wordt niet langer vervolgd... omdat een politiehond hem twintig minuten lang kon toetakelen... en een agent hem bovendien in het kruis schopte, nadat hij al geboeid was. De agent die de politiehond had losgelaten op een bedrijventerrein... waar het slachtoffer zich verborgen hield... zegt dat hij het dier in het donker niet snel kon terugvinden. De politie zegt dat er nog geen beslissing genomen is... over eventuele dis disciplinaire maatregelen tegen de agent. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dan krijgt u natuurlijk het weerbericht. Peter kuipers Munneke. In het zuiden van het land was het vandaag grotendeels bewolkt... maar in het noorden en midden van het land was er nog volop ruimte voor de zon. Vannacht dan zien we deze verdeling ook... met vannacht brede opklaringen in het noorden en een laag bewolking in het zuiden van het land. Het blijft wel droog en het gaat 1 of 2 graden vriezen. En dan morgen, dan is het wisselend bewolkt. De wind komt weer uit de noordoostelijke hoek en waait stevig door. Windkracht 4 boven land en 6 bij de kust en op het IJsselmeer. De komende dagen verlopen ook droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt elke dag een graadje warmer en de wind gaat wat liggen, waardoor we een aangenaam weekend in het vooruitzicht hebben taartje van de spits. John Sehoka. Ja, 38 kilometer. Nog wel veel drukte regio Arnhem en Rotterdam. In de rest van het land neemt het aantal files snel af. Nog veel drukte op de A15-Europoort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en het 15 kilometer. Dat komt door het ongeluk met drie vrachtwagens. Bij het is de rechterreis ook afgesloten. Verder is de Roertunnel in het zuiden van het land op de A73 richting het zuiden afgesloten door een pechgeval. Nog veel drukte op de A50 van Arnhem naar Os, 6 kilometer tussen Renk, mijn Kloopend, Volburg. En door een ongeluk nog een opvallende file op de A58, Tilburg richting Breda, bestaat voorknopend Golder Galder 3 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eertmans. De gemeenten moeten niet garant staan voor bouw voetbalstadions. A la Waka, hier is Radio 1, Opinieradio Optima Forma. Dit is tot 7 uur avondspits. Bel, WNL. 0800 -121. En dat was een stukje Surinaams. Goedenavond, het nieuwe Feyenoordstadion zou 313 miljoen euro... moeten gaan kosten en wordt het meest duurzame stadion van Europa. De nieuwe Kuip krijgt een schuifdak, herbergt 63.000 toeschouwers... heeft 90 business units en 6.000 VIP-stoelen. Voordat de bouw kan beginnen, moet de gemeente Rotterdam... die vorig jaar nog voor tientallen miljoenen extra moest bezuinigen... wel even voor 165 miljoen euro's bijspringen. Het is de vraag of dat geen ongewenste overheidsbemoeienis is... en daarover werden door Rotterdamse raadsleden vandaag terecht kritische vragen gesteld. Principiëler vind ik de vraag, moet een gemeente zich met belastinggeld... wel financieel bemoeien met de bouw van een voetbalstadion? Ja, zeggen voorstanders, men heeft er de lusten van, dan ook maar de lasten. Ik vind het onjuist als belastinggeld wordt gepompt... in een puur commercieel bedrijf, wat een voetbalclub is. Gemeenten steken toch ook geen geld in de nieuwe winkel van de Bakker om de hoek? Gemeenten zijn al eerder het schip in gegaan nadat ze geld leenden aan voetbalclubs. Denk bijvoorbeeld eens aan Utrecht in 2003... De les is dus niet doen. Een gemeente moet niet garant gaan staan voor de bouw van een voetbalstadion. Bel VNL 0800 1121. Ja, voetbalsupporters laat je horen en belastingbetalers ook. Eh, Twitteren kan op hashtag eens en hashtag oneens. Jan Willem Bosseven zegt mij: maar, laat de kuip de kuip. De gemeente moet zich hier buiten houden. En Hans Mekerkamp twittert eens: Feyenoord is bij mijn weten een BV. Zij kunnen wel ergens wat lenen. Hebben ze geen clubbank? Ze zouden bijvoorbeeld naast de Clubbank ook wat evenementen, concerten kunnen gaan organiseren en geld genereren. Het lijkt mij gewoon een commercieel avontuur. Prima, maar laten belastingcenten erbuiten. Ik ga naar meneer Beller. die meldt zich op 0800 1121. En de naam is Kees Mossing uit Lelystad. Goedenavond Kees. Ja, goedenavond. Ik ben erop tegen. Er is nog een bouwproject in Nederland geweest waar geen, geen geld bij moest, wat gewoon duurder werd dan begroot. En aan de andere kant ben ik ook tegen de sloop van de Kuip. Want als ajax supporter wij hebben daar twee keer meer gewonnen dan die lui zelf. Dus dat is eigenlijk het tweede ajax stadion En een ajax stadion mag je helemaal niet lopen. Hé, hey, dat is vloek hier in, in de Rotterdamse regio, hè? Dat begrijp je. Dat hebben die Rotterdammers lekker pech. En uh, nog, nog even een kleine opmerking. Voetbalsupporters zijn ook belastingbetalers. Nou, daar raak je mee uh, absoluut mee. Dat is een punt. Dat is een punt. Deze uh, slag is voor u. Kees Mossing, dankjewel. Uh, u kunt bellen 0800 1121. Gemeentes moeten niet garant staan voor de bouw van een voetbalstadion, bijvoorbeeld Nieuwe Kuip. Shark zit het eens, geen nieuw stadion als het niet cash betaald kan worden. Er zijn belangrijker dingen te doen en ook te betalen En onze meneer van Rest. Zit het mij eens? Ik ben van oorsprong een Rotterdammer. De Kuip moet blijven. Die hoort gewoon bij de stad. Amsterdam Arena luisteraars die kostte in 1996 totaal 96 miljoen euro en de Gelderdom in Arnhem die kostte in 1998 ongeveer 70 miljoen. Dat soort bedragen ging er toen al om en de Kuip, de nieuwe Kuip zou dus 313 miljoen eh, moeten gaan kosten. Um, ik ga eens kijken naar de wellers Ferdinand uit Utrecht. Daar is hij. Goedenavond Ferdinand. Goedenavond Joost met Ferdinand Hozenburg Zuid-Utrecht. dat ja, als Feyenoord supporter, ja daar ben ik Kijk, weer. Hè? Daar ben je als Feyenoord ga, daar ben ik er altijd. Juist. Weet je, ik ben het helemaal eens met uh, je stelling Joost. Er moet niet uh, veel geld, of he, de gemeentes moeten helemaal geen geld erin stoppen. Verbouw die Kuip, doe er wat anders mee. Maar laat de Kuip zoals hij is Joost. Ik, uh, nogmaals, uh, breek uh, een stukje nostalgie niet af. Het is een prachtig stadion. Er zijn altijd mensen die er geld in willen stoppen. Er is, ja. altijd, uh, er zijn altijd, uh, er is altijd geld. Maar de gemeentes, jouw stelling, ik ben het er helemaal mee eens. Laat die Kuip staan, verbouw hem. Ja. En ja, anders breek je een stukje nou ja, afstand. af, niet, Je bent inderdaad niet de enige supporter. 82% van de Feyenoord-supporter steunt jouw mening, Ferdinand. Eh, eh, Johan Derksen die zegt wel, eh, van, joh, dan spelen we dus nooit die finale Champions League in, in de Kuip, hè? Daar gaat niet mee gebeuren. Nou, kijk, daar ben ik het ook mee eens hoor. Uh, Joost, zolang die Kuip bestaat, ik woon al zo lang in Nederland. Weet je hoeveel finales? Europa Cup 1-finales, UEFA-finales. Uh, er is zelf een Euro uh, 2000 erin gespeeld. En ja, ja kijk, ik snap Johan Dirk ze wel. Maar uh, ik bedoel, breek het alsjeblieft niet af joh. Ik zou het verschrikkelijk vinden als Feyenoord ja. supporter. Niet ik, doen. Ik ben met Jens, je Dankjewel. U kunt meedoen, twitteren kan ook, herstik hashtag eens, herstik oneens of bel WNL. Gewoon 081121 gratis te bereiken. Gemeentes moeten niet gerand staan voor de bouw van het voetbalstadion. Ik ga naar Ronald Schneider. Hij is fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Goedenavond, Ronald. Goedenavond, Joost. Zeg Ronald, 165 miljoen wordt er gevraagd van de gemeente Rotterdam. Uh, als gerandstelling voor de bouw van de nieuwe Kuip. Het lijkt mij een enorm financieel risico voor de gemeente. Het, het is een enorm bedrag, ja. En uh, daarom is het ook zo belangrijk uh, dat wij als gemeente heel goed gaan kijken naar uh, de exploitatieplannen van het uh, stadion. Ja. Uh, want uh, ja, de exploitatie moet, uh, moet het geld opleveren om, om alles te bekostigen. En als het natuurlijk goed is, uh, wordt er nooit aanspraak gemaakt op uiteindelijk die garantstelling van de gemeente als alles goed gaat. ...zijn wij als gemeente hopelijk daar niets aan kwijt. Ja. Maar wat belangrijker is om op te merken... ...en dat is eigenlijk ook in lijn met wat ik van heel veel inbellers al heb gehoord... ...wij als Leefbaar Rotterdam hebben ook eigenlijk al direct gezegd... ...kijk nou ook naar de mogelijkheden om de huidige Kuip te renoveren. En er, nee. er ligt, er ligt een, een plan, dat moet vervolgens ook nog worden doorgerekend... ...maar dat is in ieder geval honderden miljoenen goedkoper om ja. te realiseren dan dit plan. Ja. Dus daarom hebben we ook gezegd, kijk nou ook goed naar dat renovatieplan... Uh, kijk goed naar de exploitatie explo explo die daarop ja. zit. En uh, ja, als dat inderdaad uh, honderden miljoenen goedkoper is... dan is het waard om daar even ja. heel goed uit te even een, even een simpele vraag. Waarom kan het niet gewoon renovatie? Waarom, waarom zeggen de voorstanders er moet een nieuw doen komen? Zakt de Kuip door zijn hoeven? Uh, nou, de Kuip zat niet door zijn hoeven. Maar uh, een van de redenen waarom de voorstanders zeggen... dat er een nieuwe Kuip moet komen... is dat de nieuwe Kuip ook een enorme impuls gaat geven aan Rotterdam-Zuid. Uh, ja. Daar gaan mensen meer door bewegen... Uh, daardoor krijg je dat uh, uh, allerlei verschillende nationaliteiten met elkaar gaan sporten. Het gaat uh, Zuid uh, echt weer helemaal op de kaart zitten. Nou, uh, wij van uh, Leefbaar Rotterdam bet betwijfelen dat allemaal heel erg. Daar heb je echt niet een nieuw stadion nodig. Nee, dat voor kan nodig. volgens mij ook in dit grote stadion, zou, zou ik dan ik, zeggen. Ik wou, ik wou net zeggen, daar heb je echt dat hele nieuwe stadion niet voor nodig. Hm. Dus wat ons betreft gaat het om... Primair gewoon een stadion. Er moet een goed stadion zijn waar je ja. prima in kan voetballen. Ja. En wat dat betreft zou je echt heel goed moeten kijken... of dat ook in het gerenoveerde stadion, dus gewoon de huidige Kuip komt. Ja, nou merk je altijd bij bouwprojecten in Nederland... dat het altijd duurder wordt. Er is altijd meer geld nodig. Op de een of andere manier is het nooit genoeg. Dit is nu een, een, een raming van die 165 miljoen... waar jullie eh, dan voor garant moeten staan. Maar het hele ontwerp, begrijp ik, van de nieuwe kaart, is nog helemaal niet klaar. Hoe kan je nou weten waar je dan garant voor staat? Nee, dat klopt. Nou ja, voordat ook die beslissing wordt genomen willen we natuurlijk, en dat hebben we vandaag ook als gemeenteraad duidelijk gemaakt. Willen wij uitgebreide zogenaamde second opinions hebben door allerlei gespecialiseerde bureaus. Zodat wij zeker weten dat de cijfers die worden gepresenteerd ook correcte cijfers zijn... dat ze dubbel gecheckt zijn... Ja. zodat we op basis van die goede cijfers een beslissing kunnen nemen. Maar je houdt dus nog wel het slag om de arm. Je bent het nog niet mee. Je durft geen ja te zeggen op mijn stelling. Je moet als gemeente helemaal niet uh, geld steken of garant staan... voor uh, de bouw van een nieuw voetbalstadion. Nou ja, kijk, geld, geld steken en garant staan, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja. ja. Kijk, geld steken, dan ben je echt het geld kwijt. Dan steek je echt letterlijk geld in en dat is een, een, een, een, een kaststroom uit... Uh, uh, nou, daar ben ik uh, geen voorstander van. Nee. Uh, garantstellingen, dat is toch wat anders. Want als het goed is... Ja. en je doet je huiswerk goed als gemeente... dan uh, uh, ja, is dat geen kas uit. Nee, maar, maar bij, Utrecht, in FC, bij FC Utrecht ging het precies wel kas uit... Hè, voor 13,8 ja, miljoen. Klopt. Daarom, daarom is het ook zo belangrijk... om ongelooflijk goed te analyseren hmm. of de plannen die gepresenteerd worden... of de exploitatieplannen die voor ja. het geld moeten zorgen... of die ook inderdaad kloppen, nee, want precies. anders ga je inderdaad uh, ga je de, de bietenbrug op. Hey Ronald, tot slot, uh, ik, ik vond een grote teleurstelling... dat het EK 2020 er zelfs niet in zit met het nieuwe voetbalstadion De Kuip. Want uh, dan, moet er, dan moet het al 2016 klaar zijn, dan moet het 70.000 bezoekers kunnen, kunnen trekken. Dat kan het ook niet in het nieuwe ontwerp. En internationale luchthaven is nodig en dat is 16 over Rotterdam Airport ook nog niet... Eh, teleurstellend, of niet? Ja, nou ja, ik weet niet helemaal zeker of het, of het, of het klopt wat je zegt. Want ik, in de presentatie die ik vanochtend heb gezien, zag ik toch dit stadion langskomen als een van de stadions waar, waar het toch wel gevoeld ja, zou kunnen worden. Okay. Dus, dus ik ben daar niet helemaal zeker van dat het correct is wat je zegt. Maar, maar als dat zo zou zijn, wat jij zegt, dan is dat natuurlijk ook inderdaad teleurstellend. Ja, denk je je? ik heb het ook maar gelezen, maar wel betrouwbare, betrouwbare bronnen, moet ik zeggen. Ik, <laughs> okay. We gaan het er daarvan maar hopen. Maar in ieder geval duidelijk dat jij nog wat slaag om de arm hebt en goed gaat uitzoeken, Ronald Snijder, wat betreft uh, deze garantstelling. Daar gaan jullie niet zomaar mee in zee. Dankjewel. Oh. Oh, Oké, okay, Ronald Snijder, dankjewel, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. En Maaike Schuiterma zegt, reagerend, uh, hashtag WNL renoveren. Het Rijksmuseum kost maar, met een vraagtekentje, 375 miljoen. En Mark Westendorp zegt, Eerdmans eens verdient Rotterdam aan garant staan van de Kuip. Als voetbalclub winst maakt, betaalt zij dan vrijwillig mee aan meer. Nee, is het antwoord van hemzelf. En Loontjes reageert op mijn stelling, gemeentes moeten zeker niet garant staan voor de bouw van voetbalstadions. Ik ben hetzelfde eens met Eerdmans, maar nu wel. In Venlo wilde men dit ook, maar geen commerciële instellingen. Sponsoren AUB 0800 1121. En u bent binnen bij de show. live hier in avondspits van WNL. René Bruin komt binnen uit Nieuw-Amsterdam. René. Ja, goedenavond. Hallo. Uh, ik ben het uh, volledig met u eens. Ik ja. vind niet dat uh, de, de gemeentes garant moeten staan voor de uh, voor de uh, uh, clubs nee. Dus nee, nee, sowieso niet doen. Nee, sowieso niet doen. Zeg, er zijn genoeg mensen in de gemeente die het uh, niet zo goed hebben. Nee. En uh, die mensen laten ze maar uh, gewonnen. Of uh, laten ze stinken. En, uh, en de, uh, de profclub is dan alleen in Noorden, is zeg maar, in Drenthe is het uh, BVOM. En. Maar uh, die kunnen ze miljoenen stoppen van de ja. gemeente. En ik ben het uh, niet meer eens. We delen... Dat, dat, dat ja. We zijn met elkaar eens, Nee, Bedankt, hoor. Dankjewel. En Nieuw-Amsterdam ligt volgens mij in Drenthe... als ik het zo, zo, zo hoor. DVB zegt eens... alle kosten voor de club zelf. Trouwens ook inzet van politie en beveiliging... voor rekening van de clubs. AUB gaat nog een stap verder. Ik ga naar Ivo de Ruiter. En die komt uit Rotterdam hier. Goedenavond, Ivo. Goedenavond, Joost. Hoi. Uh, hoi. Ik uh, ben het uh, op zich... Uh, voor een deel al met een je eens, maar... ik vind toch... Uh, de gemeente heeft ook wat aan het stadion en er wordt een beetje gesproken alsof het alleen maar een puur commercieel uh, belang voor bijvoorbeeld Feyenoord is. Mm. Maar uh, ik vind dat de gemeente heeft uh, daarnaast zometeen uh, weer een prachtige plek voor uh, concerten, voor evenementen. Het staat er op de kaart en inderdaad dan kunnen we die, uh, die Champions League finale een keertje spelen. Dus ja, wel degelijk is dat een, uh, een impuls voor uh, Rotterdam. Ja, ik, dat is absoluut de tegenhanger. Het wordt ook gezien als de reddingsboei van Zuid. Hè? Dat zo, zo zei Roland uh, Snijder het ook eigenlijk. En toch wordt eraan ja. getwijfeld hè, of dat nou echt gaat betekenen dat iedereen ineens uh, uh, ja, in, in, in de buurt gaat wonen, of, of, of gaat, uh, gaat werken of gaat uh, recreëren, sporten. Um, denk jij dat ze nou veel concerten daar gaan houden en evenementen? Dat dat, dat, dat een enorm, enorm geld, uh, geld in het laadje gaat op, opleveren? Nou, ik ben uh, ook niet helemaal omhoogd van de evenementenindustrie, maar uh, vooralsnog moeten we tegenwoordig voor een beetje concert met je naar de Arena of het Grote Doom. Uh, ja. In Amsterdam heb je tegenwoordig Ziggo Dome, dat Daarom. soort uh, zaken. Precies. In Rotterdam hebben we er wel Ahoy, maar uh, nee, er mag van, van mij in Rotterdam ook wel weer een plek zijn waar je gewoon buiten iets kan beleven. Kijk aan, ja, dat kan open, dus uh, ja. uh, het kan. Ivo, dankjewel ja. voor je mening okay. reagerend. Uh, Marcel Elvering, kom ik op uit in Deventer. Joost. ben raadslid Hi. in de gemeente Deventer. Hallo. Kijk dan, welkom. Nou, absoluut niet doen als gemeente. Je moet je ver weg blijven van, van dit soort uh, beslissingen. Dus ik ben het helemaal met je eens. Ja. De gemeente moet zich met kerntaken bezighouden. Wij zitten in, in de gemeente Deventer bijvoorbeeld ook met forse bezuinigingen. En je kunt je toch kunt niet uitleggen aan je kiezers dat je zeg maar gaat bezuinigen op het minimabeleid. en dan een stadion gaat bouwen waar voetballers rondlopen die uh, in dikke Porsche zijn. Ja, dat ja. is precies. Maar, Nee, dat is, dat is vaak ook heel lastig uit te leggen. En nou dan zegt natuurlijk, ook Ronald Snyder: zei dat, het is een garantstelling, het is natuurlijk nog niet 165 miljoen wat er ingepompt wordt. Maar ja, wanneer krijg je dat, uh, je kan het op een ja, ja. voor een deel altijd kwijtraken natuurlijk. Als je garant staat, moet je op een gegeven moment, als het misgaat, moet jij gewoon, als gemeente, je, je, ben, je staat garant, moet je dan gewoon uh, dat, dat bedrag op dat moment ophoesten. Nee, precies. Dus je moet daar op een of andere manier, je loopt daar risico, ja. dus je moet daar bijvoorbeeld ook een soort weerstandsvermogen voor aanhouden, als het misgaat. Dus het het is, je kunt niet, niet zomaar even uh, uh, bagatelliseren en zeggen: ah, uh, als het ooit misgaat, moeten we daarvoor opdraaien. Ja, die moet daar zeker in de huidige tijd serieus rekening mee houden. Klopt. Ja, en dat moet je gewoon als gemeente niet willen. Niet willen. En dan moeten we absoluut hey, niet doen. En tot slot, maar als je oh. bent raadslid, maar het is ook nog eens een keer: la, lijkt me een rare uh, marktverstoording. als een gemeente zo'n commercieel bedrijf gaat, uh, gaat zitten financieren feitelijk. Dat, dat kon wel eens uh, niet, niet gewenste overheidsvermoeienis zijn, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, daar is nu uh, toch in, in Eindhoven zitten ze daar nu ook mee. Dus, ja. Ja, het is, uh, eh, dus met stadions allerlei drugs uithalen, ja, uh, hoe het er weer gebeurt, het, het blijft... Nee, absoluut nee, niet. Nee, Dramel, dankjewel Marcel Elfrink uit Deventer. Ja. Zeer bedankt. Ik ga naar Ron Smit. En weet u wie hij is? Hij is uh, van de supportersvereniging Feyenoord. Dat is mooi om aan, aan de lijn te hebben. Ron, goedenavond. Goedenavond, goede Ron Smit. Kijk, Ron, uh, ik vroeg me af, wat vind jij van mijn stelling? Ja, euh, kijk, buiten het feit dat uh, inderdaad uh, ja, moet de gemeente inderdaad uh, financieren. Ja, de, uh, mijn, mijn voorganger uh, Ronald Schrijden die heeft het ook al aangegeven. Uh, het is een garantstelling, dat is heel wat anders dan een financiering. Ja. Dus uh, ja, de discussie uh, blijft dan natuurlijk van pompt de gemeente dan daadwerkelijk geld erin, ja of nee. En wat ik uit de presentatie van vandaag heb begrepen: dat is dat de gemeente pas gaat pompen. Uh, op het moment als de exploitatie zeg maar, onder de 15% komt of zo. Ja. Hè? Dus, uh, nou ja, dan, maar goed. Dan, dan heb ik denk ik de bank al lang ingegrepen. Uh, nou, jij... Als we die nog hebben dan. Maar, uh, als we die nog hebben inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja. Nee, maar het punt is meer. Dat, kijk, FC Utrecht is het schip ingegaan. Is dat niet een hele harde les voor jullie bij Galgewaard van jongens? Ja, nee, nee, nee, maar serieus. Kijk, nogmaals. Er moet absoluut gekeken worden wat het beste is. En of uh, dat het inderdaad uh, mogelijk is. En of uh, ook haalbaar is. Hm. Kijk. Wat wij als supportersvereniging natuurlijk vinden, is dat er moet gewoon uh, het beste komen voor Feyenoord. Ja, wat is het beste voor Feyenoord? Is dat het nieuwe stadion? Nou, daar kunnen wij geen antwoord op geven. Of is dat de renovatie van, het, van, het huidige, ja. van de huidige Kuip? Hè? En um, nou ja, er is eigenlijk uh, tot nu toe is er eigenlijk uh, nog niemand geweest die ons daarin van kunnen overtuigen. van Wat ja. is nu het beste voor, voor, voor Feyenoord? En maar, daar is waar we naar moeten kijken. Ja. Maar 82% van jullie supporters weten het wel. Die, dat blijkt uit die enquête van een vandaag en RTV Rijnmond. Die zeggen ja. we zitten gewoon niet te wachten op een nieuw stadion. Ja, nou ja, kijk, dat, dat, dat daar heb ik ook wel verbaasd, eigenlijk een beetje naar gekeken. Inderdaad, naar die uitslag van 82%. Als wij eh, rondom eh, de toeschouwers en eh, het stadion vragen van joh, hoe denken jullie nou over het nieuwe stadion? Eh, dan, is, dan, dan ligt die verhouding iets lager, want dan zit je meer op de 50-50. Mm. Eh, van de ene die zegt van luister, ik wil, uh, ik wil graag een nieuw stadion, hè, want ik wil er ook zitten. Nou ja, ik denk dat je bij een voetbalwedstrijd ook gewoon best wel nat mag worden. En, um, mm. en de andere zegt van, uh, ja luister, deze Kuip uh, die voldoet aan alle kanten. Het ja. is het boosste stadion van Nederland ja. En, en, en en de beste supporters, dus, het is ja, waar, ja, we zullen, waar we zo wat weg moeten een beetje JSF ja. discussie hè? je wordt er een beetje inge, inge, ingerommeld zometeen. en dan dan, dan, nou ja, klopt. dan daar zit je natuurlijk ook je, jullie willen het goed net als denk ik Sneijder, het goed uitgezocht hebben hey, wat wat klopt. gaat er eigenlijk met die oude kuip gebeuren als er, als er een nieuw stadion komt nou ja, kijk, de, de oude, de oude kuip, die moet natuurlijk, wat mij betreft en eh, wat ons betreft, moet die gewoon blijven bestaan en moet er gewoon eh, heel serieus eh, gekeken worden of dat daar inderdaad eh, mocht er een nieuw stadion komen. Hè? Want nogmaals, ja, ja. er is nu nog geen enkele beslissing genomen natuurlijk. Ja, eh, die kuip moet gewoon blijven bestaan en, en, en een derde leven eh, ja. gaan gaan leiden. Ik, ja. en, eh, Kijk, nogmaals, het moet geen tweede hef worden. Hè? Net zoals in Rotterdam. Hè? En nee. een stuk uh, staal. En uh, wat ook uh, volop geld kost. Het moet natuurlijk ook nog wel functioneel blijven. Maar het sloop van de Kuip, uh, Daar uh, heb je de supporters uh, zeker niet voor hoor. Nee, Want, uh, nee. Die, nee, nee. nee absoluut. Daar dat gaan de supporters uh, voor liggen voor die sloophamer, denk ik. Um, ja, dat, dat, dat, dat ben ik ook wel bang. Het is gewoon wel we echt een Broks nostalgie. Voor, dat, uh, nee, ja, net als ja, de oude Meer. Ja, net als in Ajax. Bij Ajax denk ik de Meer. Uh, dankjewel, Met, wou ik zeggen. Ja, kom ja. ja, bij nog een... Kijk, ja? hele generaties zijn natuurlijk in, in dat stadion op. En, uh, en le en leven daarvoor. Ik heb er de beste herinnering aan, aan al die wedstrijden. Dat uh, kan ik je zeggen. Ron Smit van de supportersvereniging Feyenoord. Dank je zeer voor de reactie. 0800 1121. Ik zeg, gemeentes moeten niet gerant staan voor de bouw van een voetbalstadion. Zoals dat van Feyenoord. Wellicht. Jeroen Lobbezo twittert mij. Eertmans, ik zie voordelen met betrekking tot centjes. Nostalgie en tevredenheid bij 80% van de Feyenoord supporters. Ik dikke eens... En uh, Peter van Groeningen zegt, oneens, het gaat om garantstelling, niet om financiering. Bovendien zijn er genoeg aanbestedingsconstructies die de overschrijding tegengaan. Ik ga naar Ben Plat uit Rotterdam ook. En is het er niet mee eens? Goedenavond, Ben. Ja, goeiedag. Uh, nee, ik ben het er ook niet mee eens. Ten eerste, uh, ik hoor een heleboel mensen zeggen van, we gaan Feyenoord dit en dat. Maar het stadion, zelfs de Kuip, is niet van Feyenoord. Ik bedoel, Feyenoord huurt de Kuip van stadion Feyenoord en twee. Ja. Stadion Feyenoord-NV, ja, dus dat is dus sowieso is, is, is, is, wordt Feyenoord helemaal niet bevoordeeld door, uh, de, door de gemeente. Nou, Want Jan. ook het nieuwe stadion moet weer gehuurd worden van Stadion-NV. Want jij en ik kennen ook het stadion huren. Ja, precies. Maar wat wil je nou daarmee zeggen? Want ik, ik, ik beweer... Nou, dat, dat, dat de gemeente, ik denk, een heleboel zinkjes terug gaat krijgen door de Kuip. Ja, hoe dan? Nou, door even ook evenementen uh, te organiseren. Geloof je er echt in? We hebben al in de zigodroom ja, werd tuurlijk, genoemd, de niet? gelden droom. En, en, en het, ja. is, het is net, ik, ik zit het toevallig net ook op internet te lezen. Ik bedoel, er gaat geen euro van belastinggeld, gaat er in die nieuwe kuit. Nee, dat klopt. Totdat nou, straks, het, net, totdat het straks, net als in Utrecht straks. fout gaat natuurlijk. En, en in deze barre tijden kan het zomaar gebeuren. En dan zit, je, dan zit je voor maximaal 165 miljoen in het, zit je in het schip. Ja, maar... Als, als, als. Ja. Ik bedoel, jongens, kijk, en die supporters, hè, 82% die willen geen nieuwe kuit die willen de oude kuiken. Maar als Feyenoord Five er wordt, dan hebben ze allemaal zo'n grote bakken. Ja, ja. ja, dat is fijn hoor, dat ja? hoort er ook bij. Maar de... ja, ik, ja, maar ik, ik, ik bedoel, maar, het, het ja, gaat er mij om. Dat geeft het bestuur ook aan. Ja. Want er moet gewoon een nieuwe kuit komen om bij te blijven. Ja, en, ja. Wat, wat, wat wil je dan als, als, als, als voetbalclub? om bij ik te blijven. Beurt, dan maar een, nieuwe, dan maar, maar een nieuw stadion. Nou, en dan ik... elk, elk, elk jaar om het kampioenschap spelen. Als dan ik geen nieuw stadion... En we worden, hey, worden we bij de zesdezevende. Ben, ik ben niet tegen nieuw stadion... maar laat het gewoon de, de NV zelf allemaal opknappen. Een commercieel bedrijf. Succes ermee. Waar moet de gemeente zich daartegen aan bemoeien? Ja, maar ik bedoel... De gemeente staat er ook garant voor andere dingen in de stad? Noem eens wat. Wat, wat, wat... Ja, gaan, kom niet, met, Willems, kom niet met Willem te aansluiten, toch? Daar moeten we het mij niet over hebben, maar waar, waar heb je het dan? Nee? Uh, Noem eens een commercieel bedrijf ja. dat ze dan steunen. Uh, de, hoe heet dat museum? Uh, de kunsthal. De Kunsthal? Dat is, voor, dat is volgens ja, mij een, te... een deels gesubsidieerde instelling. Ja, maar dat, dat bedoel ja, ik, daar, daar, daar, daar komen geen 80.000 mensen in de twee weken hoor. Of, of 50.000 euro. Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar het is ook goed voor de stad. En daar nou, ja? moet er sowieso een stadion komen. Maar het, het gaat erom... moet je zo'n groot bedrag neerleggen... Hè, voor als het fout gaat. Het is wel belastinggeld. Ja, nou ja, ik... ik, ik... Nee, oké, okay, je. Ja, ben, het is duidelijk. Ja, okay. Heel goed. Merci. Hoi. Oi, oi, We gaan het allemaal afwachten. Beleon wint, zegt Eerdmans eens. Geen publiek geld meer naar de BVO's. En wilt u betaald voetbalorganisaties mee? Niet alleen in de vorm van garantstelling, maar ook geen verkapte steun als bij PSV. En Chris Ubels zit het ook met de stelling eens. Gemeenten moeten straks verplicht schatkistbankieren om risico's te voorkomen. De AAA-bank is betrouwbaarder dan een stadion. Ik ga naar Ralf de Graaf uit Alkmaar. AZ. Goedenavond, Ralf. Ja, goedenavond. Dag. Ik ben, het, uh, ik ben het eens met je stelling. Uh, de reden dat er een nieuw stadion moet komen is grotendeels omdat de bestuursliefhebbers en de voetballiefhebbers willen dat Feyenoord meedoet. Uh, om Onder andere het kampioenschap en het kost geld. Het huidige stadion heeft niet die faciliteiten zoals business seats en dergelijke. Die kunnen alleen komen met het nieuwe stadion. Het is natuurlijk van de zotte als de gemeente daar garant voor gaat staan. Het kost te veel geld. Te, uh, veel aanvaardbare risico's, en we weten nu al dat het niet bij de, die 165 miljoen blijft. Daar zit ook mijn punt. Daar zit ook absoluut mijn punt. Dat, uh, dat wordt nu geschat. Het ontwerp is nog niet eens klaar. Uh, dit, we kennen de projecten in Nederland. Het wordt altijd duurder. Dat is een punt wat, wat meetelt. Maar wat vind je. Ja, ja. En dan het belangrijkste is dus ook, omdat het fijn is ze nodig mee wil doen met het kampioenschap. En daarom moet dat nieuwe stadion er komen in, uh, in deze vorm. Ja. ja dan op zoek naar uh, externe financiers uh, die we Feyenoord en Warm Hart toedragen. die daar geld uh, in willen investeren, maar ja. niet de gemeente. Nee, dat is een goed, goed voorstel. Eigen soort uh, nou, noodfonds voor de nieuwe Kuip. Welle ja, weet ik. En dan mogen ja. alle investeerders een, een, een duikje in het zakje doen. Beter naar de Kuip dan naar Griekenland, zeg ik. Hè? Rolf, ja, dank je wel uit Alkmaar. Uh, uh, daar is trouwens een nieuwe DSB-stadion. Uh, Gebouwd in Alkmaar. Roland weet het laatste de bewoners maar helpen. Geen commerciële onzin. Dit stadion is gewoon goed. Hashtag eens. En uh, Peter Zijlstad tweet het mij. Eertmans uh, en Leef Rotterdam. Ik ben het ermee eens, zegt die hashtag. Nou leuk. Ik ga eens even naar Renier Kok uit Tolen. Renier, komt u maar binnen. Renier laat even op zich wachten. Ik zet hem even omhoog. Dan gaan we naar Wilco. Wilco Herma uit Almere. Ja, daar ben ik. Ja. Zegt u het maar. Nee, ik, ben het niet, ik ben het niet eens met je stelling. Ik vind dat de gemeente moet nadenken over welke voorzieningen pijl ze willen. En een voetbalstadion heeft ook waarde. En uh, als, als het voor de gemeente leefbaarheid vergroot, dan moet je dat vooral doen. En het gaat niet alleen om Rotterdam, mm -hmm. het gaat ook om andere plaatsen waar uh, soms in voetbal geïnvesteerd wordt. Ik ben zelf niet zo voetballiefhebber, maar ik vind het gewoon net als een museum of iets anders een voorzieningenpijl wat je als gemeente kunt willen hebben. Ja, voor de... En daar hoort denk ik ook een goed stadion bij als het stadion niet goed betaald kan worden vanuit een, uh, van zeg maar de, mm. de commerciële gelden, waarom zou je dat als gemeente niet doen? Ja, het, het gaat niet, puur om het stadion hè, he? Wilco. Het gaat natuurlijk niet ja, het om, gaat om het sport zelf. Dat stadion is niet, uh, niet alleen maar voor een voetbalclub, dat stadion dat kan op meerdere manieren gebruikt worden. Ja. En het leidt wel tot een hoge voorzieningenpijl voor een uh, voor de gemeente. Hm? En je kunt nog alles blijven tegenhouden... omdat je vindt dat we geen geld mogen uitgeven... enzovoort, ends Maar je wil ook in de gemeente wonen... waar wat er bleef wat, uh, het is. Nou, Hilco, het ja. is, is een tegenargument. Ik kan het niet anders uh, concluderen. Je, je bent niet overtuigd, maar het is... En, en je argument ja. waar ik het helemaal mee oneens ben... Ja. is dat het valse concurrentie zou zijn... want er zijn niet meer BVO's in een bepaalde plaats... toevallig in Rotterdam. Ja, dan is de monopolist die je sponsort. Oké, okay, Wilco, dank je wel voor je reactie... want we moeten de poort sluiten van dit voetbalstadion. Paul Meijer zegt, eens met je stelling. De gemeente moet faciliteren, maar niet financieren. En dat heeft niets mee te maken dat ik Ajax-supporter ben. Au, die doet nog even pijn op het laatst. Dank u voor het meedoen. Uh, we gaan eruit voor Kunststof. Daarin jazzmuzikant en muzikus Ruben Heijn. Omroep WNL is er morgen weer. Natuurlijk met Vandaag de Dag. Daar zitten Mark Turlings en Erik Nomen om morgen rond 7 uur. Luister deze uitzending terug via www.omroepwnl.nl. avondspits Dat is altijd leuk om te doen. Morgenavond zijn we weer terug. Nieuwe stelling. Een nieuw gesprek vandaag half zeven hier op Radio 1 tot avondspits. Het NOS Radio 1 journaal elke dag. De vragen bij het nieuws. De eieren zijn achter de kiezen, net als de kou. Op zoek naar de juiste antwoorden. Veel mensen realiseren zich eigenlijk nu pas wat dat allemaal voor hen betekent. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja. Staat er staat normaal gesproken bij de Haagse collega's, bij de politici hier, en de stijkje. Echt in de modder. Goedemorgen. Je Goedemorgen. hoort ja. zojuist in Radio 1 Journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10 gaan we even naar de boodschappen. Smiddags van half 5 tot half 7. Mm, spannend. Ja. En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Welk gevoel krijgt u dat bij?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 Bezuinigingen bij justitie. Gevangenissen moeten dicht en criminelen kunnen huisarrest krijgen. Hoe veilig is onze samenleving dan nog? En wie wil er naast een veroordeelde crimineel wonen? Vanavond in debat op 2. Kwart over 9 live bij de KRO-RNCV op Nederland 2. Dit is Radio 1.